Kan met het cnns Minister Hennis van Defensie gaat ervan uit dat het kabinet binnenkort een besluit neemt over eventuele deelname aan bombardementen op IS-doelen in Syrië. Ze zei dat in het televisieprogramma Buitenhof. Onlangs bleek dat er een krappe meerderheid in de Tweede Kamer daarvoor is. Premier Rutte zei toen dat het kabinet volgens nog niet beslist of Nederland mee gaat doen aan bombardementen. Nederlandse F-16's zijn wel al betrokken bij het bombarderen van IS-doelen in Irak. De politie is op zoek naar leden van een Peugeot Autoclub die gisteravond op de Carpoolplaats langs de A12 bij de Meeren waren. Mogelijk hebben ze iets gezien van het schietincident waarbij gisteravond een man om het leven kwam. De vijftig leden van de club verzamelden zich op de Carpoolplaats en zijn na de schietpartij weggegaan. Het slachtoffer zat in een witte Fiat 500, die is doorzeefd met kogels. Over zijn identiteit kan de politie nog niet zeggen. Minister Koeners van Buitenlandse Zaken denkt dat Iran een bijdrage kan leveren aan oplossingen voor conflicten in Syrië en andere landen in de regio. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Iran waar hij onder andere sprak met president Rouhani. Als Iran zich aan de afspraken houdt uit het akkoord over het nucleaire programma wil Nederland ook de handelsrelaties en de economische betrekkingen met Iran herstellen. De Britse politie is weer eens gebrek aan bewijs gestopt met een onderzoek naar Cliff Richard. De zanger wordt beschuldigd van ontucht. De politie onderzocht de beschuldiging van een man die zegt dat hij in de jaren 80, toen hij 15 was, door de zanger is aangerand bij een optreden. Richard heeft bewijzen ingeleverd bij de politie waaruit zou blijken dat hij op de bewuste dagen niet alleen is geweest, zegt een vriend van hem tegen de Sunday Times. De politie en een woordvoerder van de zanger willen niet ingaan op het nieuws.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 Goedemiddag. met Goedemiddag Charles, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Welkom bij uh, wederom uh, Zandvoort op zondag drie uur live vanaf de Tolweg 10A. Uh, Zometeen de agenda en uh, uh, de Formule 1 en nog veel en veel meer. Dus uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Het is de avond van mijn eerste dag. Ik leef vast echt sinds ik jou hier zag. Hou me vast, oh. hou me vast.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 Is naar een werk, maar slecht. Al oh, wat kramp maakte jij weer recht. Hou me vast oh, hou me vast want ik val. Zet die tenen en kruip onder de muur. Uh, uh, welkom op Zandvoort op de zondag. Charles wederom uh, hartelijk welkom uh, in, de, in de uitzending. En, ik dank je wel. Uh, en achter de knoppen. Uh, ja, Rob Harms is nog steeds op vakantie. Dus vandaar dat uh, Charles zo aardig is geweest om uh, dit weekend voor hem waar te nemen. Uh, we gaan van alles doen. Uh, en er gebeurt ook van alles op dit moment. Uh, uh, en laten we beginnen met uh, uh, de volgende mededeling. Een, een grote zoekactie naar overboord geslagen katamaranzeilen bij Zandvoort. Voor de kust van Zandvoort wordt met man en macht gezocht... naar een katamaranzeiler die eerder vanmiddag overboord is geslagen. Dat meldde een woordvoerder van de politie. De politie, de kustwacht en de KNRM en de reddingsbrigade... speuren momenteel vanuit de lucht en op het water de omgeving af. Ook is er een traumahelikopter onderweg naar het strand... of wellicht inmiddels al gearriveerd. Dat er inmiddels een stoffelijk overschot zou zijn gevonden... zoals sommige media melden, klopt niet. Onduidelijk is of de katamaranzeiler alleen aan boord was... Uh, mochten er ontwikkelingen zijn, dan zullen wij u uiteraard tijdens deze uitzending uh, nader over informeren. Goed, wat gaan we verder nog meer doen? Uh, de, momenteel wordt de Formule 1 race verreden uh, en dan hebben we het over Singapore. Uh, de start is zojuist uh, om twee uur Nederlandse tijd geweest, dat was acht uur s avonds in Singapore. En uh, bij de start kwam de auto van Max Verstappen niet weg, want de, uh, de motor sloeg af. En hij is dus later vanuit Pits wel gestart... en heeft zich dus, dus achteraan moeten voegen in het racegeweld. En ja, dat is zonde van een achterplek waar hij dus vanaf zou vertrekken. Dus hij moet een grote inhaalrace gaan doen. Er wordt ook gereed wel op het circuitpark Zandvoort... en dan hebben we het over de Zandvoorts Masters. En daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En om kwart over twee gaan we voor het eerst schakelen... met het circuitpark Zandvoort... over de, de ontwikkelingen op het circuitpark... al daar tijdens de Zandvoorts Masters...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 Dus het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Waar kan het anders over gaan dan over de herfst? Om kwart over drie gaan we schakelen met Joop van Es. Want die gaat ons bijpraten over natuurlijk het lustrum van de Lions. En dan heb ik het over basketbal. Die bestaan dit weekend 50 jaar. En ook nog over andere sportzaken. Dat allemaal om kwart over drie. Verder volgen we natuurlijk voor u ook de voetbal-eredivisie. Dus genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw lokale zender ZFM tijdens Zandvoort op zondag. ZANG Say Just the same. Your Name. Nummer uit de jaren 60, Beatles natuurlijk. Een nummer wat u niet zo vaak van ze voorbij wordt komen. Maar wat uh, ooit is opgenomen ook. Door de mamas en de papa's. Of de papa's en de mama's, zo u wilt. Ja! Let's fall in love, mensen. Gezellig, toch? Ik kan alleen basier in z'n antwoord, hoor. Let's fall in love. Why we fall in love? Our hearts are made of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 Ja, ik heb even een updateje van uh, ja, hetgeen zich uh, momenteel uh, afspeelt uh, ter hoogte van het Fofageplein. Ik kreeg net een update van onze verslaggever dat de persoon is uit het water uh, gehaald, maar wordt uh, terecht uh, momenteel afgeschermd. U kent die, die situatie wel. Hoe het met de persoon in kwestie gaat, vertelt het verhaal nog niet. Wij houden u op de hoogte. We gaan nog even naar een plaat en dan gaan we over naar het circuitpark Zandvoort naar Willem van Densen. Nou, dat lijkt me een goed plan, Albert-Jan. En uh, de man die dit gaat zingen komt ook uit Zandvoort oorspronkelijk. Verblijft nu in Amerika omdat hij daar gaat proberen internationaal door te breken. Zo heb ik begrepen van zijn moeder. En dan heb ik het natuurlijk over Zandvoort, door Ellen Clark.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 There's eyes looking at a child. Goede tijdstip luisteraars, denk ik, om over te schakelen naar het circuit, Albert-Jan. Ja, want daar uh, is, is uh, onze collega Willem van Densen aanwezig... en die volgt voor ons het hele weekend uh, de uh, Zandvoort Masters uh, op het circuitpark Zandvoort. Maar er is al van alles uh, en nog wat gebeurd vandaag, uh, Willem. Ja, we hebben natuurlijk uh, niet alleen de Formule 3, Formule 3 uh, die overigens over een uh, klein uurtje van start gaat... hier uh, op het circuitpark Zandvoort, maar daar later over meer. Uh, wat we onder andere gehad hebben vanmorgen een Renault Clio Cup uh, van Centraal uh, Europa Cup is dat dan. Die werd gewonnen door een uh, Peter Ebreleur met op de tweede plaats uh, David uh, Kalkom en derde Andreas Stucky. En dan kijken we nog even of daar Nederlanders in actief waren. Nou, een van de Nederlanders uh, actief daarin uh, voor het uh, zandvoortse team van uh, Dylan Koester uh, is. Uh, van Oort en ja, die wist zich toch mooi naar een uh, mooie vijfde plaats uh, te rijden, voor ze uh, steunten uh, team hier uit Zandvoort. Uh, mooie resultaten uh, van die jongen. En ja, dat uh, was toch wel een leuke uh, race op zich, die uh, Clio race. Uh, wat we net hebben gezien, ja, was niet een leuke race, maar gewoon een mooie en een gave race. Uh, dat was de ADAC uh, GT Mars. Dat dus, uh, is gisteren al een uh, prachtige race uh, van gezien, waarin het... Uh, Gisteren de 18 van Wagen was met uh, Thomas Enger, ook niet de voormalig van de voormalige die uh, lange tijd uh, de leiding hadden, maar tijdens uh, de pitstop uh, die verplicht was, uh, een halve seconde tekort in de pitstraat hadden gestaan, daardoor een drive drive-zoek kregen en uh, kansloos uh, als uh, twaalfde finishte gisteren. Nou, vandaag hebben ze het een beter gedaan, ze uh, moesten starten vanaf de derde positie. Ja, van Wagen uh, nam de start voor zijn rekening, uh, reed zijn stint uit ook op de derde plaats met voor zijn landgenoot Nicky Katsburg eveneens in een Lamborghini onderweg en de eerste plaats lange tijd de equipe Jens Klingsman met de Oostenrijker Dominic Baumart lange tijd zeg ik, want die is er tot anderhalve ronde voor het einde de leiding te behouden maar toen was het toch de teamgenoot van Jaap van Hagen Thomas Engel die daar die gewoon wisten verschalken. En uiteindelijk is het een uh, ja, uh, Nederlands podium hier uh, in die Aardak GT-mars. Dus met de eerste maat, Jaap van Laert. Oké, okay, uh, er waren uh, gratis kaarten voor dit evenement uh, te verkrijgen. Is het uh, druk op het circuit? Oké, okay, uh, Willem, we van harte dank voor deze update. Ik kom uh, zo rond de klok van kwart voor drie weer bij je terug... voor de, de opstelling en uh, voor de race die om drie uur gaat beginnen... de Masters of the Formula 3. Ja, gaan we dat uh, doen. En dan horen uh, we elkaar weer. Oké, okay, tot dan. Bedankt. Tot, tot straks. You.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 The love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy to keep love going smooth. You know. Luistert altijd naar ZFM Zandvoort, You are so good to me. what to me. We gaan naar een man die ook van alles weet over ladies. Dan heb ik het over Pierre Crocula. is een Fransman. Dat. Uh, had u wel geraden, als u de naam Pierre Cocolat hoort, dan is het... Nou, Pierre is sowieso Frans, hè? Lekker nummer dit, hoor. Ladies is Hey, luisteraars. En, uh, terwijl er van alles gebeurt uh, momenteel in Singapore... Uh, bij het uh, uitrijden van de pits... Uh, werd uh, Hunkelberg, die, uh, die uh, aan het einde van het rechte stuk kwam... Uh, ja, die sneed de, de achterligger die net uit de pits kwam. En uh, daardoor belandde hij in de bandenstapel... en is het momenteel een virtuele gele vlag situatie. Maar naast al het racegeweld wordt er ook getennist uh, dit weekend... en wel Davis Cup. En terwijl uh, Roger Federer dacht vandaag uh, lekker een rustdag te hebben... Uh, met een 3-0 voorsprong in zijn zak. De laatste twee nietszeggende potjes in de Davis Cup tegen Nederland vanaf de zijlijn zou kunnen aanschouwen. Dat is dus absoluut niet het geval. Want beide landen strijden nog steeds om de plaats op de wereldgroep. Matvee Middelkoop en Thibaut Bakker weigerden echt mee te werken aan de snipperdag van Vedere. En ze wonnen gistermiddag de, uh, de dubbelpartij. en brachten de stand in de Davis Cup-treffen met Zwitserland terug tot 2-1. Na de stunt in het dubbelspel is Nederland nog kansrijk in de ontmoeting met Zwitserland. Er moet echter wel worden ge uh, wonderen gebeuren in Genève. Te beginnen om twaalf uur tussen de partij die om twaalf uur begonnen is... tussen Timo de Bakker en Roger Federer. Drie keer eerder troffen beide spelers elkaar. Drie keer was de winst voor de Zwitserse nummer twee van de wereld. Mocht de Bakker er uh, desondanks in slagen Federer te verrassen... dan maken Jesse huta Galong en Stan Wawrinka... in een onderling duel uit welk land volgend jaar in de wereldgroep uitkomt. Ook dat lijkt een ongelijke strijd. Houta Gallong is de nummer 436 van de wereld... en Wawrinka bezet plaats 4 op de wereldranglijst. In Rotterdam had hij echter eerder dit jaar drie sets nodig... om de Nederlander te verslaan. Wordt vervolgd. Na de volgende plaat gaan we naar het weerbericht. Ik wil je wel verklappen, het Jan. We hebben een nieuw kit in town, hè? wist je dat? <laughs> Dat is je een fenomenale bruggetje weer. Hè? <laughs> There's talk on the It so great expectations, Weer, zomer of hardje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, iets over half drie uh, luisteraars en de hoogste tijd voor het enige echte Zandvoortse weerbericht. Samengesteld door onze collega Lex van der Hoorn. Vandaag, iets zal u zo opgevallen: wolkenvelden met lekker af en toe wat zon. Matige tot vrij krachtige westelijke wind, maximumtemperaturen in Zandvoort circa 17 graden. Dan gaan we naar de morgen. Wederom wat wolkenvelden met wat zon. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maximum temperaturen wederom aanstaande maandag 17 graden. En dan dinsdag wisselend bewolkt met af en toe een bui. Matige westelijke wind. En de maximumtemperaturen temperaturen in Zandvoort komen niet boven de 16 graden. De vooruitzichten voor de rest van de week zijn wisselvallig... met temperaturen beneden normaal. De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur voor Zandvoort is 19 graden. En de zeewatertemperatuur langs het strand is gemiddeld 17 graden. Al dus Lex van der Horn. Dank Albert Jan voor het weerbericht en de luisteraars. Nou ja, als het zonnetje schijnt en het gaat regenen, wat krijg je dan? Jawel hoor, de regenboog. Voor de mensen die het niet weten, in het Engels is dat natuurlijk de Rainbow... Couldn't see or even feel the ground, but of gold, I was so by the way you. Zonder u lukt me dat niet, luisteraars. I can't smile without you. U luistert naar ZMM's antwoord. Informatief, maar ook heerlijke muziek, zoals u gewend bent van ons. The Carpenters. ja nog wat uh, ja allereerst uh, informatie een, een update van uh, vijf minuten over half drie en dat heeft alles te maken met de reddingsoperatie uh, ter hoogte van het vovageplein het slachtoffer uh, dat was om vijf over half drie het slachtoffer momenteel gereanimeerd dat is het eerste berichtje tweede is uh, dat uh, in Singapore dan hebben we het over de Formule 1 en, uh, dankzij die uh, coalitie of dat ongeluk tussen massa die uit de pits kwam en Heukelberg die elkaar inderdaad raakten. Lange tijd achter de safety car hebben gereden. Om de circuit weer schoon te maken. Was voor Max Verstappen natuurlijk wel een mooi, mooi moment. Om zijn achterstand in te halen. Want hij stond op één rondje achterstand. En dankzij die safety car heeft hij dan natuurlijk die achterstand enigszins kunnen inlopen. Maar ja, het blijft natuurlijk een teleurstellend begin. Van de Formule 1 race in Singapore. Voor Max. Terwijl hij op een mooie achtste plaats op de startgrid stond. En dan. Na de volgende plaat gaan we natuurlijk weer schakelen met Willem van Densen... want die gaat ons uh, warm maken voor de Masters of Formula 3... die race die om drie uur van start gaat. Longfellow serenade. Such were the plans I'd made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 Nonde Laten we over naar het circuit van Zandvoort, waar Albert-Jan praat met de reporter O.R. Willem, we gaan ons opmaken voor de van vanmiddag, de Formule 3. Kan je ons even weer bijpraten? Ja, de Masters op Formule 3. Ik weet niet of jij daarnaar kijkt op tv, want het is wel rechtstreeks op televisie. Wat ik begrepen heb, de 7. Maar we staan hier op het rechte eind en we zijn in de afwachtingen... Van de Formule 3's uh, die zich gaan uh, positioneren op de plaats uh, waarop ze zich gekwalificeerd uh, hebben voor de race En dat werd niet gedaan door een kwalificatie, uh, ze maar door een uh, kwalificatie race. Die race die gewonnen werd door uh, Antonio Gio Financi, uh, Italian. Uh, dat is voorbij dat de Juliaan is. Op de tweede plaats eindigt daar uh, Marcus Boemer. En op de derde plaats uh, Sergio Camara. Nou, dat zijn dan de eerste drie uh, die. Uh, ...van de eerste die startplaatsen van start gaan voor een race over 25 ronden ...de Marlboro, of ik zeg Marlboro, ja, in... Vlucht, ja. De, de, de, de, de, de de ...Marlboro, dat zit zo en zo... ...maar de Masters uh, of Formule 3 voor de 25ste keer uh, wordt hij gehouden... ...van die 25 keer hebben we uh, twee keer op zolder uh, verreden... ...vanwege uh, geluidsperriekelen hier op Zandvoort... ...de, de vergunningen uh, was er niet, was maar een iets aantal uh, geluidsdagen beschikbaar... en in dat, uh, ja, uh, was ook de DTM hier en de E1. En toen uh, waren de sluitdagen op en u werd er met de Formule 3 uitgeweken naar uh, Zolder in België. 25 keer met uh, ja, prominente winnaars. Uh, Daaronder uh, natuurlijk en maar een paar te noemen. Lewis Hamilton, uh, Falterreport, uh, Jos Verstappen, Tom Coronel, uh, Max uh, Verstappen... Er een paar te noemen, Nico Hulkenberg, Giu Bianchi, allemaal namen die heel hoog in de hoog sport terecht gekomen zijn. En nu nog steeds spelen van die namen die in Formule 3 ooit gereden hebben in de Masters. Dus op dit moment actief in Singapore met Formule 1 race al daar. Ja, klopt. Wij kunnen niet... We hebben maar één tv in de studio, Willem. Dus wij zitten in Singapore en jij zit op het circuitpark in Zandvoort. Uh, goed, uh, dus uh, om drie uur gaat die race van start. Uh, we komen uh, na, na, na, na drie kwart van de race... Uh, komen we weer bij je terug over de stand van zaken. Ja, we gaan er uh, tussen stand van en uh, gaan we kijken... of uh, Antonio Gio Financi, die van die p 1 uh, getrekt... of die zich daar nog steeds op uh, de eerste positie uh, begint. Oké, okay, Willem, uh, we zullen zeggen tot uh, straks. Tot straks. We must have been stone crazy But when we thought we were just friends Cause I miss you, baby can I do? You walking in on my mind what good is be here without you i wanna know how i feel so without my baby what can i do i've been thinking about you i've been thinking about you i've been thinking about you Zal won't my doen oh yeah. oh yeah. luisteraars, ik heb toch nog even aan u gedacht I've been thinking about you. Jawel. Yeah, Jou. Ja, jij daar. Hé. Zie je van Zandvoort, daar luistert u naar. Zandvoort op zondag. Hoe kan het ook anders? Nou mensen, allemaal even een klein beetje opzij graag. Opzij. Opzij.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan Fabio J.O. is een eenmanszaak Rees van afspraak naar afspraak, het is een hele dag laat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 We moeten en springen, vliegen, tuiken, vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Guus meewiss met een geweldige Big Band. Een nummer van uh, natuurlijk Herman van Veen. We haast. Opzij, zijn. is de New Collective Big Band. We dat was wel bij hem uit de omgeving komen, Brabant. We springen, vliegen, tuiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Vallen, opstaan, maar vooral ook doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. En, en dat uh, dat doet Albert Jan ook voor ons. Die gaat gewoon door met informatie. Ja, luisteraars, we, uh, we kregen zojuist weer een update van onze speciale verslaggever, en dat heeft alles te maken met met uh, met uh, het. Uh, ja, de reddingsoperatie op het strand. Uh, blijkt nu dat uh, de persoon in kwestie uh, nog steeds gereanimeerd werd en wordt. En onderweg is uh, naar het AMC in Amsterdam. Uh, de traumahelikopter was op het strand uh, uh, geland en is uh, weer uh, opgestegen. Omdat uh, de, patiënt, de persoon in kwestie dus uh, via een, met een ambulance naar het AMC Amsterdam wordt vervoerd. En nog steeds, wat wij begrepen hebben, uh, wordt gereanimeerd. We houden u op de hoogte. Zo gaan we naar de klok van drie uur, luisteraars. Maar we zijn aan de andere kant van de reclame-nieuws en reclame weer bij u terug. Tot straks. die zich afvragen, waar kennen we dit liedje van? Nou, nou, als u wel eens naar de Efteling uh, bent geweest... Dan betaalt u een paar tientjes en u krijgt een pak elfjes. En die ziet u dan bij uh, de waterlelies. En daar staat dit middelliedje achter. Bert Camford, die African Beat.